Een officiële verklaring van de regering van de Israëlische premier Netanyahu is er nog niet. De man die in India een religieuze bijeenkomst had georganiseerd... waarbij deze week 121 doden vielen, heeft zich gemeld bij de politie. Hij was na het evenement spoorloos. De man wordt beschuldigd van poging tot doodslag. Bij de bijeenkomst was plaats voor 80.000 mensen, maar er kwamen 250.000 bezoekers. Na afloop ging het mis toen duizenden mensen hun geestelijk leider wilden aanraken. Veel van hen gleden uit en werden vertrapt. Een levensgroot stambeeld van Vincent van Gogh, dat vorig jaar werd gemaakt om toeristen te trekken, krijgt een vaste plek in Drenthe. Het beeld werd gemaakt om aandacht te vragen voor een expositie in het Drents Museum in Assen. Daarin werd uitgebreid aandacht besteed aan de maanden die van Gogh in 1883 in Drenthe doorbracht. Het roestkleurige stambeeld komt te staan in het tweede... tweelingnieuwdorp nieuw amsterdam veen noord Dat is vlak bij de plek waar de schilder bijna drie maanden logeerde en werkte. Spoorbeheerder ProRail begint vandaag met grootschalige werkzaamheden rond station Amersfoort Centraal. Daar gaan reizigers zes weken last van hebben komende week vallen treinen uit tussen Amersfoort en Baarn. Vanaf volgende week zaterdag is het Amersfoort Centraal twee weken helemaal afgesneden van het spoornet. Het weer na de regen van vanochtend breekt de zon door en wordt het op een enkele bui na droog. Het waait flink aan zee hard tot stormachtig. Het wordt 18 tot 22 graden. Morgen minder wind, licht wisselvallig en 19 tot 23 graden. Dit was het NMW journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AEB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden op de weg te melden. En tot zover de AWB Verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op TV, op TV radio en internet. ZFM met nu. Oud Zandvoort. Dit is alweer de vijfde aflevering van onze serie, de Zandvoort Podcast. En deze aflevering is een heel bijzondere, want hij is gewijd aan al hetgeen trend 4 mei uh, aan de hand is. Um, wij spreken eerst met Volker Bloemen... die ons uitgebreid vertelt over de geschiedenis van de Joodse gemeenschap... voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dan spreken wij met Jan Boele, een oudgeschiedenisleraar... die aan de Wim Gettenbach jarenlang les heeft gegeven. En die vertelt ons het, verhaal, het boeiende verhaal van Wim Gettenbach, de Verzetstrijder... En we besluiten deze aflevering met een schitterend gedicht... van onze huisdichter Marco Termes. En dat is getiteld Wim Gertebach. Ik moet nog aanvullen dat in het interview met Volker Bloemen... wordt gesproken over de opening van het Joods monument. Dat gaat helaas nog niet door... Wanneer dat wel gaat gebeuren, dat weten wij op dit moment nog niet. Maar dat komt ongetwijfeld tegen die tijd uitgebreid in het nieuws. Ik wens jullie allemaal heel veel luisterplezier. Een boeiende aflevering die ik zeker kan aanraden. Zandvoort is een badplaats in de Nederlandse provincie Noord-Holland. De plaats leeft van het toerisme en is bekend van het Formule 1-circuit. Maar Zandvoort heeft nog veel meer te bieden, zoals natuur... Sport, kunst en cultuur. Dit is de Zandvoort-podcast. Welkom, volk het bloemen. Anders dan normaal zitten we dit keer in het Zandvoortsmuseum. Het eh, hdmz, ons vaste thuishonk, had helaas geen plek voor ons, maar ook hier is het goed toeven, dus eh, koffie is ook goed, dus we vermaken ons prima. Volkert, we hebben je gevraagd uh, om ons uh, in te wijden in de historie van de joodse gemeenschap uh, in Zandvoort. Jij bent uh, een van de initiatiefnemers van het uh, monument, het joods monument, dat uh, binnenkort wordt onthuld. Uh, en Je gaat ons uh, alles vertellen vanaf 1900, hoe de joodse gemeenschap hier is ontstaan en hoe zich dat ontwikkeld heeft. Ja, nou, het is een heel interessante geschiedenis. Uh, je moet eigenlijk zo zien dat uh, in, de, in het spoor van dat Zandvoort badplaats werd... Door de, zeg maar, vooral door de aanleg van de, de spoorlijn uh, zandvoort haarlem Amsterdam... Uh, is Zandvoort uh, badplaats geworden. In die zin dat na aanleiding van die aanleg er een, uh, een economische opleving plaatsvond... dat er hotels gebouwd werden... en dat er diverse ondernemers van buiten Zandvoort naar... Uh, uh, Zandvoort trokken en hier uh, hotels gingen bouwen en andere faciliteiten gingen bouwen. Waarmee uh, dus uh, veel publiek uh, getrokken werd. En die ontwikkeling uh, die stagneerde zo'n beetje zo rond uh, 1890. Dus uh, van, zeg maar van 1881 tot, negen, tot 1890 uh, zag je zeg maar Zandvoort uh, opkomen. Dat stagneerde en na 1900 uh, groeide Zandvoort... Uh, Heel erg sterk. Het aantal uh, inwoners nam uh, heel erg toe. Je, je, kan, je moet ongeveer denken dat in die periode van 1909 tot 1920... het aantal inwoners van 3000 naar 6500 uh, mensen groeide in tien jaar tijd. En uh, dat had natuurlijk ook gevolgen voor allerlei bouwactiviteiten. Want die mensen moesten ergens wonen in Zandvoort. Dus er is ook enorm gebouwd in die periode. En uh, nou, een hoop uh, mensen van Joodse afkomst, Joodse mensen uit Amsterdam, zagen er wel brood in om in uh, Zandvoort een onderneming te beginnen. Specifiek, wat voor ondernemingen deden die mensen dan in die tijd vooral? Nou, onder andere uh, een hotel runnen, uh, winkels uh, runnen, uh, dus van allerlei activiteiten die vooral gericht ook waren op, uh, op het toerisme. En dat begon, uh, zeg maar zo, uh, tussen 1900 en 1910. En uh, in tegenstelling tot, uh, tot uh, wat er in Zandvoort met de Zandvoortse bevolking gebeurde... dat die enorm te lijden hadden, hadden van de economische crisis in de jaren 30... had waarschijnlijk had de Joodse middenstand daar veel minder last van... Want de groei van winkels, pensioens en dergelijke, hotels, nam toe in die periode tussen 1930 en 1940. Nou, dat zette waarschijnlijk ook wel kwaad bloed bij de Zandvoortes, die uh, zeg maar uh, een economisch hele slechte periode hadden. En blijkbaar hadden de Joodse inwoners daar wat minder los van. Zou je kunnen zeggen dat de Joodse gemeenschap. Uh... Verantwoordelijk was voor het ontwikkelen van het hotel en winkelwezen in Zandvoort. Nou, het waren, ze, hadden, ze droegen daar een heel belangrijke bijdrage aan. Want zeg maar de mensen die de familie Elsbagger die verantwoordelijk was voor de spoorlijn van Haarlem naar Zandvoort. Die kochten niet alleen grond om die spoorlijn aan te leggen, maar die, zorgde, die kochten ook hier langs de kust een heel groot stuk grond. Dus die, uh, dan moet je je indenken dat ongeveer van nu van de grens van de Zeestraat tot aan het circuit. Uh, dat was grond, het eigendom was van uh, de bouwonderneming die ze hebben opgericht. En dat hele stuk uh, gingen ze in exploitatie nemen. En de, dat begon dus met uh, de trein en het station en de passage en het koerhuis. En Gedurende die periode na 1881, nadat de trein was uh, komen te rijden, heeft zich dat, dat verder ontwikkeld? Hm? Ze hebben heel veel welvaart naar Zandvoort toegebracht en, en geïnvesteerd in Zandvoort. Uh, maar dat zullen de Zandvoort zelf uiteindelijk ook van hebben kunnen profiteren, zou je denken? Ja, maar goed, uh, Z -Z Zandvoort zelf uh, hadden niet de beschikking over uh, het vermogen om te kunnen investeren. Dat geld kwam met name van buiten Zandvoort. Dus uh, Zandvoorters hadden hun eigen uh, bedoeling. En dan ging het met name om de hele exploitatie van het strand, bijvoorbeeld. En de exploitatie van de kamer en huizenverhuur op, op een minder niveau. Uh, er waren hele dure huizen die in Zandvoort konden huren. Nou, die waren geen eigendom van Zandvoorters. Dus. Maar de Zandvoorters zagen er natuurlijk zelf ook wel in dat ze een graantje konden meepikken als... Uh, als we in de verhuur gingen en dat deden ze dus ook volop. Ja, maar goed, je had op het strand dat je dus heel veel uh, zand. Het was eigenlijk een, uh, een domein van alleen maar zandwoorders. Dat werd ook een beetje vanuit de gemeente werd dat zo uh, geregeld. Dus de strandboeren uh, uh, en uh, de strandexploitanten met hun eenvoudige, uh, ja, wat, wat had je tientjes, toen, uh, Ja. Dat waren Zandvoorters, de mensen die daar lichtstoelen verhuurden, die, dat waren Zandvoorters. De mensen die venten op het strand, dat ja. waren Zandvoorters. De verhuur van ezeltjes en paardjes. Maar Al dat was het dus niet ze... per se dat de, dat de Joodse gemeenschap heel gewend was onder de Zandvoorters. Het was een beetje een strijd tussen de welvaart die ze meebrachten en de, uh, ja, de broodnijd misschien. Dat ze... Uh, het, uh, het werk van de Zamforte zelf? Hoe, nou, ik hoe denk was die relatie dat, destijds? Ik denk dat dat, ja, dat weet ik niet. Er is ook niet helemaal niets over geschreven, maar ik denk, ik denk dat dat een beetje een gescheiden... Dat dat, dat dat gescheiden was. Dat was wel zo dat Joodse mensen uit Amsterdam hier naar het strand gingen. En uh, dan met name naar de wat duurdere uh, uh, waar, je, waar je lichtstoelen had, waar je wat kon eten, drinken. De luxere plekken. Ja. Uh, en, uh, ja. Dus het leefde een beetje al naast elkaar eigenlijk? Het leefde naast zeggen. elkaar en volgens uh, dominee van der Linden was dat ook redelijk goed geïntegreerd. Maar ik, ik weet niet of dat zo is. Okay. Want ik, er, heb geen, uh, ja, er waren natuurlijk Joodse mensen die meededen met voetbal en uh, waren van Zandvoetmeeuwen. Uh, maar ja, hoe, hoe, hoe zich dat precies verhoudt, nou, dat, dat kom je niet meer tegen. Dat nee. weet je niet. Het nee. blijft gissen. Oké. Okay. Maar echt gaandeweg in de loop der tijd vormde zich hier door die aanwas een, een Joodse gemeenschap. Ja, het is, het is zo dat in een, in een hele relatief korte periode van ongeveer 15 jaar uh, uh, zeg maar het aantal Joodse mensen toenam tot zo'n 300, 400 mensen. En erbij een aantal van hen de behoefte ontstond om hier in Zandvoort een synagoge te hebben. Een vaste plek waar ze hun godsdienst konden beoefenen om godsdienstonderwijs te krijgen voor de kinderen. En uh, uiteindelijk werd er ook een, werd Zandvoort een zelfstandige Joodse gemeente. En dat, begon al, dat speelde zich allemaal af zeg maar, tussen 1920 en 1923. Dus in tegenstelling tot uh, op andere plekken in Nederland... Waar, uh, uh, ...Joodse gemeenten... Uh, ...opgeheven werden... ...omdat er geen uh, belangstelling was... ...in Zandvoort, een, was het Zandvoort toen... ...een van de weinige uh, dorpen... ...waar een nieuwe Joodse gemeente ontstond. Ja. En wat heeft Zandvoort dan... ...als je nu kijkt... De, eigenlijk veel te danken aan de Joodse gemeenschap... want die hebben voor een stuk welvaart, voor een impuls gezorgd. Zeg ik dat goed? Ja, dat, dat is mijn inschatting ook. Zeker als je ziet uh, hoe we nu nog uh, profiteren van uh, de spoorlijn uh, van Amsterdam naar Zandvoort. Hoeveel mensen met de spoorlijn uh, komen en Zandvoort als enige kustplaats uh, beschikt over een spoorlijn... Is dat, is dat bijzonder? En het is zeker dan nog eens bijzonder... als je weet dat het uh, gefinancierd wordt, uh, werd vanuit uh, Joods geld uh, uit Duitsland. Want het waren uh, zeg maar ontwikkelaars die uit Duitsland afkomstig waren... en zich in Amsterdam vestigden. Dus het is... Zandvoort uh, heeft daar het nodig ja. aan te doen. Ja. Maar ook in de toeristische sector, de ontwikkeling daarvan... Waar, ja, jou... ja, ja, zeg maar, het verhaal is een beetje als je leest uh, stukken uit die tijd. De mensen die daar ook uh, over geschreven hebben naar na de hand. Dat zeg maar, de, Joods, de Joodse middenstand toch inventiever was. Meer inspeelde op de, op de behoefte die er op dat moment uh, ontstond. Uh, zeg maar, veel zakelijker was dan uh, de Zandvoort. De Zandvoort had zijn eigen kring. Waar die aan leverde en, en deed niet of nauwelijks mee met modernisering. In tegenstelling tot, zeg maar, de Joodse ondernemers. Is dat de identiteit die je eigenlijk vandaag de dag nog wel zou kunnen terugvinden onder de zandhoortjes? Of, of beledig ik daar mensen mee toch? Ik weet niet of dat nog steeds zo is, maar je kan bijvoorbeeld op het strand zien hoe, hoe, hoe, uh, hoe het strand, echt maar, in 15 jaar is veranderd. Uh, en waardoor is dat gekomen? Is dat uh, door impulsen van buitenaf? Ik denk, wel, ik denk juist ja, de, dat, dat het van, van buitenaf... Uh, ja, de innovatie komt vooral van buitenaf. Ja. Ja. En we weten we, we wel daarop mee te liften. Ja. Maar goed, dat was nu. We hadden het over vroeger. Uh, want je had het over de synagoge die hier uh, uh, gebouwd werd in uh, ja. 1920, 23, die periode. 1922, ja. En daar, uh, <coughs> nou ja, daar vonden vanaf dat moment uh, de godsdienstoefeningen plaats. En... Uh, Um, nou, die heeft uh, een kort relatief kort leven gehad, want al vrij snel na de bezetting in 1940 werd de synagoge werd, uh, opgeblazen in de nacht van 4 op 5 augustus. Letterlijk eigenlijk. en figuurlijk opgeblazen? Ja, 4 op 5 augustus is hij opgeblazen. Door de Duitse bezetters? Ja, nou ja, dat is een... Uh, je, je, kan, je kan, uh, er worden heel veel mensen of organisaties op aangewezen wie dat gedaan zou hebben. Ah, er staat, het staat vast dat het uh, gedaan is door mensen die precies wisten wat ze deden. Er is vanuit de spouw, in de spaalmuur is uh, ontploff, ontploffingsmateriaal aangebracht. En de synagoge is in elkaar gestort en de woningen die, de, die die daar direct omheen stonden die waren niet uh, of nauwelijks uh, beschadigd en ja wie hebben het dan gedaan de Duitsers waren hier nog toen al um, dat ligt het meest voor de hand zou je zeggen maar ja maar wie je heeft... zou het anders gedaan kunnen hebben nou ja de, er zijn ook nog wat radicale, uh, nationaal-socialistische uh, organisaties uh, die, die ervan beschuldigd werden. Okay. Nou goed, het is, het is op een hele professionele wijze is dat gebeurd. Maar de daders hebben ze nooit gepakt. Is er ook niet heel veel onderzoek nagedaan nou ja, wat om wat te vinden? Wat ze konden binnen de mogelijkheden die de Nederlanders hadden die het onderzoek moesten doen... Mm -hmm. Hebben ze dingen gedaan wat ze, ze natuurlijk De oorlogstijd uh, was net begonnen. Dus, uh, ja, de oorlog was de net begonnen. Ja, eigenlijk pas na de oorlog, misschien. Uh, ja, de uh, Duitsers wilden. Kijk, de, de, de strategie van de Duitsers was ook zo dat in het begin van de oorlog. probeerden ze iedereen te vriend te houden of te vriend te maken. Dus ze wilden eigenlijk niet uh, dat er veel aandacht aan besteed werd. dat die synagoge was opgeblazen. Dus dat werd uh, ja, uit, de, uit, uit de krant gehouden, zowel mogelijk. Er mocht niet over gesproken worden. Dus eigenlijk, uh, er, is, er is onderzoek gedaan onder de directeur van publieke werken en uh, mensen die uh, verstand van zaken hadden, die hebben daarnaar gekeken, nou, die zijn tot de conclusie gekomen dat het gewoon op een professionele manier gebeurd is, ja. maar recherchewerk om te kijken van wie er nou precies achter zaten, dat, uh, is niet dat is misschien gebeurd, maar daar heb ik nooit wat over gevonden. Nee. Maar wat, heeft, wat deed dat vanaf dat moment met de Joodse gemeenschap in Zandvoort? Want die viel uit elkaar of hoe ging dat toen? Nou, ja, goed. Want ze hadden echt... geen plek meer om samen te komen. Nee, maar voorheen... dus zeg maar voordat de synagoge gebouwd werd... Uh, uh, kwam men bijeen in de Brugstraat. Daar was een... Uh, daar hadden ze zeg maar... in de periode zo rond 1920... tot de, ze de beschikking hadden over een eigen synagoge... een eigen ruimte. En daar zijn ze weer teruggegaan... Terug uh, nadat de synagoge was opgeblazen. Dus ze hebben vanaf... Uh, Begin augustus 1940 tot het moment dat ze werden afgevoerd, die Joodse gemeente, uh, hebben ze daar hun uh, oefeningen gehouden. Hoe groot was die gemeenschap toen, zeg maar, het begin van de oorlog? Uh, er zijn 500 mensen. Ja, nou, er zijn uh, dus geregistreerd. Joden moesten zich registreren in 1941. Er zijn er dus uh, ruim 560 Joodse mensen geregistreerd. Uh, in Zandvoort waren ook veel uh, Duits-Joodse vluchtelingen. In Hotel Noordzee uh, zaten bijvoorbeeld een uh, uh, aantal winters uh, veel Duitse-Joodse vluchtelingen. Dus nou, maar goed, de, de, formeel ingeschreven bij de gemeente uh, stonden er 562 of 563. Is bijna 10% van de toenmalige bevolking, zeg maar. Ja. Dat is best veel voor, ja. één, voor één gemeenschap. Ja, het is ook een heel lange tijd... is het re redelijk onbekend geweest... dat er zoveel Joodse mensen in Zandvoort wonen. Want als je literatuur leest over, uh, zeg maar, Joods Nederland... Zandvoort wordt niet of nauwelijks uh, wordt, wordt dat daarin genoemd. Hoe dus, komt dat? Ja, geen idee. Ik denk dat het gewoon onbekend was. Ik denk ook dat de hele, uh, zeg maar... de, de er is over geschreven hoor, in 1995, de, de wijzen kwamen uit het oosten. Dus een boek van Speyer, een heel interessant boek. Maar de, de aandacht aan het onderwerp uh, is in Zandvoort met name door dominee van der Linden, uh, is, is, is die aandacht erop gevestigd. Die heeft ook een boek over geschreven. Ja, die heeft, uh, die heeft daar uitvoerige studie naar gedaan toen hij hier in uh, 2012 kwam. Dus Hij heeft een boek geschreven, dat heet Jood Zandvoort. En een boek over de ondernemers van, uh, van de aanleg van de spoorlijn. En hij heeft ook het initiatief genomen om in uh, 2016 een uh, tentoonstelling te organiseren in ja. de hervormde kerk, Joods, uh, Jood Zandvoort. Ja. En uh, eigenlijk is uh, zeg maar, vanuit het initiatief wat hij heeft ontplooid is het idee ook uh, ontstaan om een, uh, joods monument, uh, even, uh, een joods monument te maken. Uh, uh, een klein stapje terug naar de, naar de oorlog. <coughs> er was er geen Joodse gemeenschap meer... en die is daarna ook niet meer in die uh, vorm opgebouwd. Nee, er zijn nog wel wat initiatieven geweest... Uh, in de vorm van uh, uh, nou, godsdiensoefeningen, uh, maaltijden... Um, er is een, een nieuwe synagoge gekomen in de Verlengde Halterstraat. Dan is het tijdelijk, uh, tijdelijk daar geweest waar nu Molly Co uh, ja, ja. Uh, het restaurant Bij de spoorbaan. Uh, is, ja. ja. Maar uh, bij Hotel Bouwers uh, zijn er nog wat activiteiten geweest. Maar dat heeft niet uh, tot ontwikkeling geleid van een nieuwe Joodse gemeente. En die, is nu, gemeenschap. die is ook niet meer teruggekomen, ook uh, vandaag de dag niet. Nou, de, de, ik weet niet hoeveel Joodse mensen er in Zandvoort wonen. Maar de mensen die nog uh, naar de synagoge gaan doen dat in Heemstede. Denk oh ja. ik. Of in Amsterdam. Ja. Welke sporen vinden we nu nog terug in het huidige Zandvoort van die tijd dat, uh, dat de Joodse gemeenschap hier actief aanwezig was? Nou zeg maar het pand waar... Uh, uh, waar een synagoge was gevestigd, uh, of tenminste, waar ze hun godsdienisoefeningen hielden rond in 1920, dat bestaat nog in de Brugstraat. Ik geloof dat dat nog steeds, een, uh, nu nog een uh, sportschool uh, is. Ja, is gevestigd. Ja, is dat nog steeds ja. Okay. ja, kickboksen, geloof ja. ik, hè? onder ja. andere. Ja, nou, dat. Dat, is, dat, dat is nog aanwezig. Maar de, er is bijna helemaal niets wat verwijst naar Joodse gemeenten in, in Zandvoort. Ook geen Joodse ondernemers meer die uh, hier nog iets uh, van de Nering doen? Ik zou het niet weten. Maar, maar, maar, het bekend zijn. Hoe, kom je, hoe komt het dat jij, um, dat jij zo geïnteresseerd bent in uh, deze verhalen? Waar komt dat vandaan? Nou, het was zo dat ik toen, ik, ik heb zelf een boek geschreven, uh, pa Zandvoort Paal 66 het gaat over Zandvoort in de periode 1850-1950... waarin ik dan diverse ontwikkelingen beschrijf. En in, dat, in het zoeken naar informatie over die verschillende aspecten... kwam ik heel veel informatie tegen over Jood Zandvoort. En toen ik daarmee klaar was met het schrijven van het boek... had ik het idee van nou, nou moet ik ermee verder gaan. Ik voelde mezelf uh, niet zeker genoeg om daar wat over te publiceren... En eigenlijk op dat moment ging bij mij de, de bel bij de voordeur... en stond de dominee van der Linde op de stoep. Ah, het is toeval. Timing is alles. En, ja. en dus hij kwam met het idee aanzetten van... Nou, in 19 binnenkort is het 75 jaar geleden van uh, vrijheid, et cetera, et cetera. En ik, hij wilde aan het onderwerp de nodige aandacht gaan besteden. Dus ik heb hem daar toen bij geholpen. Dus ik heb het materiaal wat ik toen verzameld heb, heb ik met hem gedeeld. En, het is uh, heel gewaardeerd geweest in Zandvoort. Hè? Die tentoonstelling en uh, ook educatief voor de, alle scholen zijn langs geweest. Ja. Heel veel Zandvoort ja. hebben de tentoonstelling bezocht in, het museum, of in, het, uh, in de kerk. Ja. Dus dat is dankzij hem uh, allemaal ontstaan, denk ik. Ja. Uh, de dominee. Maar die is inmiddels uh, uit het dorp weer verdwenen. Is dat een gemis? Of denk je dat het verhaal nu heeft iets afgerond en... Uh, nou, kijk. kunnen we daarmee doen? Uh, uh, de afrondingen, en uh, dat heeft hij dus ook. Uh, hij heeft niet zo lang geleden heeft hij een, uh, een verhaal verteld over. Uh, uh, zeg maar dat het in Zandvoort makkelijker is om een Formule 1-race te organiseren dan om een uh, nieuw monument te, te bouwen. <laughs> hij heeft uh, uh, zeg maar uh, aan, uh, aan mij en anderen gevraagd om ons in te spannen. Uh, om een uh, nieuw monument te, te bouwen hier ja. in Zandvoort... om daarvoor te zorgen. Vlak voordat hij uh, uit Zandvoort wegging en in Harlingen uh, zijn, nieuwe, zijn nieuwe baan kreeg. Ja, ja. en even nog korter afsluiting. Want binnenkort uh, uh, wordt het Joods monument uh, geopend... of hoe moet ik dat noemen? Dan nog, uh, ja. Wanneer gaat dat precies plaatsvinden... en wat is het Joods monument nu geworden... Nou, zeg maar op de plek waar vroeger de synagoge gestaan heeft. Oh ja? uh, daar, is, uh, daar is op 1 maart van dit jaar is men begonnen met uh, de bouw van een nieuw uh, monument. Uh, dat, is, dat wordt een muur. En uh, op die muur komen platen natuursteen met daarin alle 308 namen van Zandvoorts ingezetenen die vermoord zijn in concentratiekampen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Okay. Joodse ingezeten. Joodse ingezetene. En dat wordt uh, formeel in gebruik genomen of geopend of onthuld uh, bij, op 4 mei bij de dodenherdenking. Ja, dat is mooi. Het is uh, goed om deze uh, geschiedenis uh, niet te vergeten. En op die manier, uh, ja, dat draagt er toe bij dat mensen er kennis van kunnen nemen. En ook dat de Joodse gemeenschap in Zandvoort wel degelijk van belang waren geweest bij de ontwikkeling van heel hoop dingen in Zandvoort. Je noemde de spoorlijn, maar ook het toerisme, de winkels. Dus ik denk dat het goed is dat op die manier dat gememoreerd wordt middels een mooi monument. En de burgemeester gaat het openen, neem ik aan. En Dominé de Linde is erbij. Nou, je hebt van de Linde gebeld en gevraagd of hij wilde komen. En dat doet hij natuurlijk. Ja. En uh, nou, er is, uh, op dit moment zijn de voorbereidingen gaande om te kijken hoe, hoe gaat het geopend worden en wie moet je daar wel bij betrekken en wie moet je er niet bij betrekken. Want het is natuurlijk zo dat we, we uitgaan, we gaan op dit moment uit van een beperkt aantal uh, mensen die daarbij mogen zijn. Ja. Maar goed, je weet de burgemeester is er altijd uh, aanwezig. Ja, dat hoort ja. Ja. Nou, op het moment dat we dit opnemen zijn we nog een, uh, ja, iets meer dan een maand verwijderd van uh, 4, 5 mei. Uh, en dan gaan we dit uh, uitzenden. Dan wordt dit opgeleverd, dit, uh, de, deze aflevering. En uh, dan zal de ongetwijfeld alles bekend zijn over hoe die opening gaat. Maar ik ga ervan uit dat de burgemeester een belangrijke rol speelt. En ik ga er ook vanuit dat het een heel mooi monument is wat uh, recht doet aan uh, de Joodse gemeenschap. Volker, mag ik je bedanken voor deze toelichting. En uh, wie weet. het nou, gedaan. Oké. Okay. Yep. Dit is de Zandvoort podcast. Welkom. Uh, tegenover mij zit uh, de heer Jan Boelen, 40 jaar geschiedenisleraar geweest, waarvan 35 jaar uh, verbonden aan het Wim Ghedebag. En uh, bij ons ook aanwezig is een oud leerling van u. En die was zo enthousiast over uw verhalen destijds, dat hij erbij wilde zijn. Dus vandaag, Stef, welkom ook. En uh, u kende elkaar nog, dus dat is heel mooi. Uh, maar Wim Gettenbach, uh, de naamgever Wim Gettenbach dat is een, uh, een verzetsheld geweest. En daar weet u alles van. En ik uh, vraag u dan ook om uh, daar van alles over te vertellen. Ga uw gang. Uitstekend, dank u wel. Uh, op de eerste plaats vind ik het natuurlijk fantastisch om te zeggen... als uh, de oud-leraar geschiedenis van het Wim Gettenbach College in Zandvoort... dat ik altijd mijn vak heb kunnen onderwijzen op de school... die naar deze grote verzetsheld is uh, vernoemd. En uh, ik heb er ook in mijn loopbaan altijd gebruik van gemaakt... om uitgebreid stil te staan bij hem. En de school heeft dat al zodanig ook, ook altijd gedaan... door bijvoorbeeld betrokken te zijn bij uh, kranslegging... Uh, op het moment dat hij dacht werd en wordt op 5 februari... Uh, dat uh, Wim Gettenbach uh, gefusieerd is. En dat gebeurde tijdens de Tweede Wereldoorlog in het jaar 1943 over Wim Gertenbach een uh, aantal uh, interessante wetenswaardigheden. Uh, op de eerste plaats, hij was een echte zandvoorter... want hij is geboren in 1904, hier in het dorp. Uh, kijk je echter naar zijn naam, dan doet dat enigszins vermoeden... dat er een Duitse afkomst zou kunnen zijn... als je Gertenbach uitspreekt als Gertenbach. Maar de familie Gertenbach heeft zijn roots liggen zover ver uh, gaat, uh, gaat de kennis uh, terug uh, in de analen. Uh, in midden uh, De familie Gertenbach uh, komt van oorsprong uit plaatsen als Beverwijk, Wijk aan Zee en uh, Heemskerk. Uh, dus wel aan de, aan de Hollandse kust. En in de loop van de 19e eeuw is de familie verhuisd. Uh, althans een deel van deze familie. Uh, waaronder Wim Gertenbach is een deel van deze familie verhuisd. Van midden naar zuid Kennemerland. Wim Gertenbach uh, was in uh, Zandvoort niet alleen bekend als drukker. Hè, ook bij naam de drukkerij Gertenbach in de Haltestraat hier in het dorp. Maar hij was zelf ook uitgever en hij was ook journalist. En in die hoedanigheid... Uh, signaleerde hij al snel... de opkomst van het fascisme... en nationaalsocialisme... in de bewogen jaren... Uh, 30 van de 20 e eeuw. Uh, al voor de oorlog... Uh, zorgde hij voor het drukken... en het verschijnen van het Zandvoorts Nieuwsblad. En in dat Zandvoorts Nieuwsblad... nam hij geen blad voor de mond... Om fel te ageren tegen de Nationaal Socialistische Beweging in Nederland. Dus de NSB, de partij van Anton Mussert, die in de jaren dertig nog sterk leunde op het fascisme, zoals zich dat in Italië onder Mussolini had ontwikkeld. En In de Tweede Wereldoorlog ging de NSB over tot uh, pure collaboratie. Collaboratie, excuus. Collaboratie met de Duitse bezetter en dus met het nationaalsocialisme van Adolf Hitler. Nadat Nederland uh, bezet was geworden na het bombardement op Rotterdam... vanaf 14 uh, mei 1940, heeft Wim Gertenbach deze werkzaamheden... Uh, en dat ageren tegen de NSB heeft hij ook regelmatig heeft hij, uh, voortgezet. En dat was uh, niet bepaald zonder risico's... Want uh, bekend mag verondersteld worden dat uh, in Zandvoort een nogal behoorlijk grote aanhang was voor de nationaal-socialistische beweging. Um, in die periode, in februari 1941, vlak voordat in Amsterdam de februari-staking uitbrak, zo'n beetje rond 10 februari, verschijnt voor het eerst een uh, illegale facetskrant. Het Parool. En die uh, krant was sterk georiënteerd op Amsterdam. Was sociaal-democratisch, socialistisch van karakter. Uh, en uh, kende bekende mensen als Koos Vorink. Hij was uh, voor de oorlog de leider van de SDAP geweest. De Sociaal-Democratische Arbeiderspartij. één van de voorgangers van de Partij van de Arbeid de um, uh, Beckman wil ik noemen. Uh, bekend van het de Beckman Instituut in Bentveld. Het wetenschappelijk bureau van de Partij van de Arbeid na de Tweede Wereldoorlog. Hij was de hoofdredacteur van het socialistisch dagblad Het Volk. Na de Tweede Wereldoorlog is dat het vrije volk geworden. En als landelijk dagblad in 1970 verdwenen. De derde persoon die ik graag wil noemen... is een heel bekende verzetstrijder in de Tweede Wereldoorlog geweest. Dat was Frans Goedhart. Die uh, onder het pseudoniem uh, Pieter het Hoen... Uh, als journalist uh, artikelen schreef... gericht tegen de uh, bezetting door de nationaalsocialisten van uh, Nederland. In, in Nederland. Um, op een gegeven moment uh, zijn de activiteiten van Wim Gretterbach niet meer mogelijk. In september komt er een bevel van de Duitse bezetter dat uh, drukken, publiceren en verspreiden van het Zandvoorts Nieuwsblad uh, niet meer mag en Sandvoortse uh, Courant, excuus. En dat is dus ook gebeurd. In september uh, werden deze werkzaamheden stopgezet. Maar snel daarna werd Wim Gettenbach benaderd... door het verzet in Amsterdam... om de drukpersen te gaan gebruiken voor het uh, drukken... en uh, publiceren, het verspreiden van het illegale uh, parool... En uh, hij werd benaderd uh, in september, oktober. En meteen daarna in november uh, ging dat uh, plaatsvinden. Toen verscheen het parool hier uh, uh, vanuit Zandvoort. Uh, 31 januari 1942, dus uh, betrekkelijk snel daarna... werd uh, Wim Gettebal gearresteerd met zijn medewerkers... En het heeft uh, heel lang geduurd uh, voordat hij uiteindelijk werd terechtgesteld. En dat is ook heel interessant om uh, mee te nemen in een verhandeling over deze Nederlandse verzetstrijden. Uh, hij werd gearresteerd door de Sicherheitspolizei. Dat was de de recherche... Van de geheime inlichtingendienst, de Sicherheidsdienst, de SD, in Amsterdam. en overgebracht naar de strafgevangenis in Scheveningen. In de oorlog ook bekend geworden onder de naam het Oranje Hotel. Vandaaruit werden de mensen die in de dodencel zaten. gebracht naar de. ...plek in de duinen tussen Den Haag en Wassenaar... ...waar ze gefusilleerd werden... ...bekend geworden onder de naam de Waalsdorper Vlakte. Hmm. Wim Gertenbach, echter, werd na zijn verblijf in het Oranje Hotel... ...in de strafgevangenis van Scheveningen... ...overgebracht uh, respectievelijk naar Amersfoort en naar Vught. En Amersfoort en Vught, dat waren de twee concentratiekampen... ...die tijdens de bezettingsjaren in Nederland bestaan hebben. En beide kampen kenden een zeer strak, streng uh, regime. En wat zo interessant is om over Wim Göttenbach te vermelden... is dat hij zowel in Amersfoort als in Vught... heel sterk de rol op zich heeft genomen... om te dienen als oppepper voor andere gevangenen... en gegijzelden en verzetstrijders die in die kampen uh, zaten... Hij sprak ze voortdurend moed in, hou moed, hou vol. Maar helaas, uh, Kamp Vught is het laatste, de laatste verblijfsplaats geweest van uh, Wim Gertenbach. En, Bach. en uh, uiteindelijk is hij uit Kamp Vught gehaald. En op 5 februari 1943 is hij uh, terechtgesteld. Hij is terechtgesteld met 17 andere verzetstrijders... waarvan twaalf medewerkers van het illegale parool. En uh, de, het fusilleren van deze verzetstrijders... en Wim Getterbach heeft plaatsgevonden op de Leus der Heide ten zuiden van uh, Amersfoort... waar je ongeveer uh, het vliegkamp Soesterberg moet plaatsen... Het noodlot sloeg verschrikkelijk toe. Want uit het oogpunt van veiligheid waren zijn vrouw en drie kinderen uh, overgebracht van Zandvoort naar Haarlem. Bij familie in Haarlem. En zijn vrouw en drie kinderen kwamen te wonen in de Amsterdamse buurt aan de oostzijde van het centrum van Haarlem. Helaas vond daar een... Uh, verschrikkelijk bombardement plaats op 16 april 1943. Een bombardement van de Galliëren met als doel... om de centrale werkplaatsen van de spoorwegen te treffen. En daarmee de infrastructuur en de slagkracht... van de Duitse bezetter in ons land. En uh, afgeswaaide bommen zijn... ...precies terechtgekomen op het huis waar de familie Gertenbach verbleef. En bij dit bombardement zijn dan ook zijn vrouw en zijn drie kinderen om het leven gekomen. Na de Tweede Wereldoorlog uh, is Wim Gertenbach herbegraven en geplaatst in het gezinsgraf met zijn uh, vrouw en zijn drie kinderen. En dat uh, bevindt zich op de algemene begraafplaats... even ten noorden van de spoorlijn Halem overveen, Zandvoort in Zandvoort-aan-Zee. Postuum werd Wim Gertenbach de, uh, het verzetskruis toegekend. En dat uh, verzetskruis is aan het Wim Gertenbach College in Zandvoort bekend omdat het uh, Verzetskruis een plekje heeft gekregen... in de vitrine in de aula van het Wim Getterbach College. Wat doet uh, in Zandvoort nog meer herinneren aan Wim Getterbach, behalve de naamgever van de school? Zijn er nog meer namen vernoemd naar Wim Getterbach? Nee, eigenlijk niet. Nee, mij niet bekend. Vindt u nee. dat hij uh, niet alleen in Zandvoort, maar ook landelijk voldoende uh, aandacht krijgt of heeft gekregen... na de Tweede Wereldoorlog. Want hij was toch uh, een held. Ja, dat is heel, heel moeilijk, vind ik, om, aan mij om dat te beoordelen. Maar ik heb wel een idee daarover... dat uh, bekende verzetstrijders die opereerden in het Amsterdamse circuit... Uh, meer bekendheid in het land hebben gekregen... dan verzetstrijders die in de regio... hun uh, net zo gevaarlijke uh, werk uh, deden zoals Wim Gertenbach in, uh, in zuid kennemerland in Zandvoort. Mm. Dat idee, dat heb ik wel. Ja. Ja, want we kennen wel in ieder geval uh, ik, maar ik denk heel veel anderen, Hannie Schaft. Die ja, in de buurt natuurlijk. ook uh, begraven ligt. Ja, ja maar Hanni Schaft uh, was al uh, bekend in haar verzetswerk uh, dat ze deed in, uh, in de Zaanstreek. En Schaft opereerde ook uh, uh, in een rond uh, Haarlem. Hm. Uh, en uh, wat Schaft natuurlijk uh, heel specifiek uh, maakte, was dat zij lid was van, op een gegeven moment, op het eind, van het uh, zeer gevaarlijke werk van het gewapende verzet in Nederland. Neem me gerust meer op de achtergrond. Ja, wat dat betreft uh, wel, ja. Daarom ja, maar zijn in. rol was niettemin ontzettend ja. uh, belangrijk. En zijn houding uh, was natuurlijk fantastisch en zeer bewonderanswaardig. Zeker rekening houdende met het feit dat hij moest zien te opereren in een omgeving... Uh, waar nogal wat aanhang voor de NSB bestond. Ja. De, de dag dat hij gefuseerd werd, in februari... Is dat nog een dag die met enige regelmaat uh, in de herinnering wordt geroepen? Ja, dan vindt er een kranslegging uh, plaats op het uh, gezinsgraf. Hier op de Algemene Sandvoort. Begraafplaats in Zandvoort. En uh, daar is de Wim-Gettenbach-school bij betrokken. Het gemeentebestuur is daarbij uh, betrokken. Maar ook bijvoorbeeld uh, een aantal mensen die uh, zich opwerpen als erfgenamen van het uh, verzet... Rond de kringen van het uh, dagblad uh, Het Parool, de verzetskrant Het Parool. Ja. Oké, okay. ja, ik geloof dat de stamford daar ook uh, aandacht aan besteedt. Ja, zeker. Het is een uh, jaarlijks, uh, inderdaad, uh, vanaf het allereerste begin wordt het elk jaar uh, uh, aandacht besteed aan, uh, aan het bezoek van het gezelschap aan het graf. Ja. Dat is heel bijzonder. Het lijkt me ook belangrijk dat dit soort mensen uh, ja, gewoon herinnerd blijft worden, zodat we niet. Uh, het is ook mooi dat de, dat de leerlingen van de Gert de daarmee... Ja, uh, uh, zeker. Elk ja. jaar weer, he, er, er, er is veel aandacht voor. Ja. En zo ook binnen Zandvoort, ook bij de andere scholen... dat uh, Gertebach wel... Uh, ja, fantastisch. Wordt en, en, en ook actief, hè? want uh, leerlingen van mij... hebben uh, bijvoorbeeld een gedicht voorgedragen... dat ze hebben gemaakt erover. Of een beschouwing gegeven. Of bijvoorbeeld een... Uh, uh, uh, een, een verhaaltje vertelt waarbij ze Gertenbach hebben uh, ingekaderd in het brede perspectief van de bezetting van Nederland in de jaren 40-45. En om nog één keer te mogen terugkomen op Gertenbach. En Zandvoort, Zandvoort nu denk ik zou het uh, bijvoorbeeld uh, fantastisch zijn als een echte belangrijke straat, laan, weg in Zandvoort uh, omgedoopt zou kunnen worden en zijn naam zou gaan en dragen. Waarom is dat niet gebeurd dan, Dat weet ik niet. Daar dat kan ik ook niet af. Nee, nou, nee, dat kan ik het ook niet Wat is zegt. Uh, ja, natuurlijk. Ja, Vroeger na, van wat is er nog meer aan aandacht voor Gert de Bach in Zandvoort? En dacht ik, ja, buiten de school. Uh, zou een straat nou natuurlijk eigenlijk ook ja. heel logisch zijn. Nou ja, ja. Ja. iets van de orde als de de of uh, de Boelevaar. Misschien of, nou. dat we meer richting de de, de, de nieuwbouw. Er wordt ja. veel nieuw gebouwd nu in de komende jaren. En uh, er komen dus ook straten bij. Dus dan denk ik dat daar best wel ja, uh, een gelegenheid ja, ja. is om een, een straatnaam naar uh, meneer ja, te pakken. Ja, en dan zeker een, een maaier bordje waar niet alleen de naam van hem op komt te staan. Maar ook met een kleine toevoeging in de zeker. letters ja. van het feit dat hij een belangrijk facetstrijder en ja. inwoner van Zandvoort is geweest. Nou, ik stel voor dat we mede naar aanleiding van deze aflevering, maar daarvoor ook. Daarvoor gaan we... Uh, ja, ons best gaan doen. Het lijkt me heel erg voor de hand liggend... dat zo'n verzetsheld uit Zandvoort... dan ook een naambordje krijgt in Zandvoort. Dus om die herinnering levendig te houden... en te blijven bedenken... dat vrijheid niet vanzelfsprekend is. Zeker. Dank. Dank voor het gesprek. Dank u wel. Dit is de Zandvoort Podcast. Na het boeiende gesprek... met Volke Bloemen... over de Joodse gemeenschap... in Zandvoort... En daaraan volgend uh, het verhaal van de heer Boele over uh, Wim Gettenbach, de naamgever van de plaatselijke MAVO-school... sluiten we deze aflevering in het kader van de 4-5 uh, mei viering af... met een gedicht van Marco Temes ter ere van Wim Gettenbach. Marco, ga je gang. Vandaag denk ik aan jou. En eigenlijk elke dag wel een beetje...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 Marco, bedankt. Het was een waardige afsluiting van onze aflevering... ter gelegenheid van de 4 en 5, 4 en 5 meiviering van dit jaar. Dank je wel. Graag gedaan. Dit was alweer het einde van de Zandvoort-podcast. Bedankt voor het luisteren. Wil je meer te weten komen over Reesdorp en Badplaats Zandvoort? Om de week volgt een nieuwe aflevering.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 uiteraard in hartsteen <lacht> en daar staat dag en nacht heeft daar drie maanden naast gestaan een agent om de beschadiging te voorkomen. In Harderwijk heb je een ruil gehad een purmerend lisse vlakbij, het kent u wel dat verval, er staat een bronzen man ook helemaal bloot een hey, splitsing van een weg kunt het plekje direct herkennen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 Uh, meneer Faber, een uh, beeldhouwer. Dan zat er in een ambtenaar, muzieker, uh, Volthuis, een zekere Wolthurst. En het derde lid was ik zelf. <lacht> we hadden de opdracht die blote beelden af te reizen. <lacht> en we hebben het heel rustig opgevat.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 ...toch moet je niet onderschat worden. We hebben de uitwerking van een bronzen kuit... Ja. ...medemblik... ...van een blote schouder... ...enkhuizen... ...toch nog tot op 500 meter kunnen vaststellen. Ja. Zo zagen we heel toevallig... ...en ik ben blij dat we het gezien hebben... ...in Groesbeek een jongetje... klein jongetje... ...buiten een voor voetgangers geprojecteerd wandelpad